Spel van Kat en Mars door R.D. Wingfield. Vertaling, Helen Wildens. U bent nog meneer Krug, hoor, nietwaar? Ja. Ah, prachtig. Ik was zo bang dat ik het verkeerde huis te pakken had. Uh, <laughs> nou zou ik toch best even willen zitten? Ja, wat wenst u? Zullen we niet naar binnen gaan? Kijk hey, eens. Niet zo verstandig om hier in de hal zilveren zilver bladen te laten staan, meneer Crampton. Wilt u dit huis verlaten, meneer? Jongen, jongen, moet je dat gewicht eens voelen. Dat is vraag hoe moeilijk ja, Zet u dat blad neer en verdwijnt. Oh. U schijnt me niet zo sympathiek te vinden. Hè? Ja, zoals u wilt, ik bel de politie. Oh, Dan kan ik u dat dubbeltje voor de telefoon besparen, meneer Crampton. We zijn er al. Robinson is de naam. Rechercheur Robinson. Oh. Nou ja, als u dan toch al binnen bent. Je huizen zijn mooi ingericht, hè? Alles dicht bij elkaar en toch ruim.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 panonje van U kunt toch wel bloed zien. Uh, wat zat er in die koffer, meneer Krempton? Ja, als u die koffer bedoelt die ik vorige donderdag heb weggebracht. Donderdag zegt u? De 18e? Oh ja, dat was de datum. Dat was een koffer met kleren van mijn vrouw. We laten de logeerkamer opnieuw stofferen en we wilden zoveel mogelijk ruimte maken voor de werklui. Ach, ziet u wel. Ik was ervan overtuigd dat er een doodgewone verklaring voor was. Mensen zien een koffer en verbeelden zich dan meteen dat er een lijk in zit. <laughs> als ik op de getuigen afga. Dan, ja, dan waren die kleren wel zwaar, meneer Kruijpte. Het scheidsrechter is, over ik, steken. Als dat niet buitenspel was, dan weet ik het niet meer. De logeerkamer, zegt u, nee Dat is dus de kamer waar je voor landers slaapt. Ja. En die worden dus opnieuw gestoffeerd? Ja, maar dat is nu al klaar. Die prachtig toestel, hè. Het zou zonde zijn als ik een kleurentelevisie nam.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 Uh, hoe heet die opslagplaats van die koffer? Dixon's magazijnen, Waterloo's. O oh, ja, ja, ja, ja, weet ik wel. Dank u, dank u. Het eten bederft als ik er nog langer op laat staan. Uh, de rechercheur is net van plan weg te gaan. Tenzij ik uh, u nog met iets van dienst kan zijn, rechercheur. Zag u dat, zag u dat? Stopte er met zijn elleboog in zijn maag? Uh, neemt u me niet kwalijk. Oh. U, uh, u houdt dus niet zo van sport, hè, meneer Crampton?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 Nee. Uh -huh. Dr. Crippen heeft in de tijd zijn vrouw in de kelder begraven. Weet u nog wel? Ja, deze kant uit, rechercheur. Ja, dank u voor de borrelje, van Landers. Ik hoop dat het eten niet bedorven is. Goedenavond. Laten ik mijn jas niet vergeten. Hier, geloof ik. Nee, oh, Dit nee. is de werkkast. Hé, hey, kijk eens. Een schep. Bent u aan het graven geweest, meneer Crippen? Ik wist niet dat die huizen ook tuin hadden. Uh, zet u die schep maar terug, rechercheur. Hier is uw jas. Ja, prachtig. Uh, dus die, uh, die koffer staat bij het Dikses magazijn, hè? Uh, zou ik dan nog net voor sluitingstijd kunnen zijn? Ja, als u voortmaakt. Ja, ja, ja. Met die benen van mij gaat het niet zo snel. En het verkeer wordt steeds drukker. Nou, kom, ga nog even langs, meneer. Zo fijn zijn als we dit weer hielden met het weekend, niet? Tot ziens. En? Nou wil ik wel wat drinken. Wat denk je?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 Je moet over het kantoor lopen. Ja, ik zou je graag helpen, maar ik uh, ben hier enkel maar de magazijnmeester. Oh, hoe heet je? Arnold, uh, je mag hier uh, beneden zeker niet roken, hè, Arnold? Roken? Hier beneden. De dood je dood niet. Ja. Er staan hier dingen van waarde. En die is allemaal zo droog geschort. Er staat zo een lichte laaien. Hè? Ja, natuurlijk. ja. En op kantoor mag je ze eigenlijk ook niet roken. Maar dat trekt niemand zich wat van in. Smoken als de hoogovens. Nou, als ik eens een trekje zou nemen. Ja, niet dat ik het zou doen, hoor. daar niet van. Nee, nee, nee natuurlijk niet. Nee. Dus ik hoef hier geen aan te bieden. Hè. Wat? Oh, mm. Nou, uh, eentje kan geen kwaad, hè. <laughs> ja, niet dat ik niet voorzichtig ben, hoor. Maar waarom zou het hier anders zijn dan op kantoor? Hè? Ken u me dat uitleggen? Nou, dank je, meester, dank je wel. Ja. kantoor was toch wel dicht, hè.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 Nou, nee, niks. Goddank. Ik heb niet zo'n sterke maag. Dat laten we hem mee terugzetten. Ja. Dus, eh... Uh, hij is de negentiende binnengebracht, hè, Arno? Zo is het, ja. ja. Heel interessant. Hé. Hey. Zeg, wacht ja. eens even. Laat je lantaarn er nog eens op schijnen. Ja. Is er rooie? Ja, dat zie ik. Maar is niet de goede kleur. Ja, volgens mijn boek wel. Ja, ik heb het nu even niet over je boek, Arnold. Nou, ja, kom. Laten we naar beneden gaan. Komt u binnen, meneer Kruijten? Komt u binnen? Dank u. Ha, gaat u zitten. Dank u wel. Wel. Voilà. We zien u niet vaak hier op de bank, meneer Kruijten. Hoe gaat het met uw vrouw? Het gaat, dank u, meneer Zems.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 Kan kan aan. Ja, ja, ik kom al. En? Morgen, kleine meid, is je moeder thuis. <laughs> Brutale vlerk. Wat wil je? Als ik jou vertellen wat ik wil, dan zou je ervan blozen. Zo. En daarom vertel ik je maar liever waarom ik hier ben. Ik zou graag met de Cramp even spreken. Die is niet thuis. Oh.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 Als ik wilde, zou ik daar heel wat op kunnen antwoorden, maar dat doe ik niet. O, jammer. Ik hou anders wel van een roddeltje. Op bezoek bij de moeder, zegt hij. Ja, ja. Hij denkt zeker dat ik vergisteren ben. Ze onderschatten je intelligentie natuurlijk, hè, Ara. Maar laat niemand denken dat schoonheid en hersens niet samen kunnen gaan. Nou, ja, zeg. Als ze op bezoek is bij haar moeder, hoe kan het dan dat haar moeder laatst opbelden om dat te spreken? Belde haar moeder op? Dat zei ik, ja.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 Wat vindt u van zo'n badkamer? Tapijten op de vloer en alles wat je maar wilt. Dat is nog wat anders dan het badhuis, hè? Kijk, eens een verzonken bad. Mm -hmm. oeh, oeh, oeh. Daar zou ik nog wel eens een voetpad in willen nemen. <laughs> Zet, mag ik even in dat medicijnkastje kijken? Ja, nou, als u alles maar weer terugzet waar u het gevonden heeft. Hé, oh ja. hey. wie is die ingebeelde zieke?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 Oh, als ik tien jaar uh, jonger was, nou, dan zou je niet veilig zijn, commissaris. En als jij niet net vis had schoongemaakt, dan had je nou nog geen schijn van kans, Adam. We zouden wel een romantisch paar zijn met z'n tweeën, vindt u niet? U met uw smeersel en ik met mijn vis. Nou, nou, kom, laten we maar weggaan, hè, voor onze natuurlijke driften de overhand krijgen.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 Dat betekent dus dat ik dat hele stuk moet lopen. met ja? die vervloekte benen van me. Je zou niet zeggen dat ik nog eens proef heb mogen spelen voor Arsenal. hè? nou, u ziet er vast enig uit, zeg, in een voetbalbroek. Verdorie, ja, nou, Waarom heb ik jou niet eerder ontmoet? Ik zou eens wat vertellen. Zeg, als je een lieve meid bent, ja. hè, en niet aan Crampton vertelt dat ik hier ben geweest. Dan mag jij eens een keer mijn benen zien. <laughs> Dat was een goeie, hè? Tot ziens, Je blijft lachen, bij. Ja, dank je, George. Uh, laat maar zitten. Hartelijk dank. Nou, hoe is het gegaan? Wacht even tot George uit de buurt is. Uh, nou, ik ben er geweest. En wat zei hij? Hij was er niet dol mee. Krijgen we het geld? Ja. Je ligt.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 allebei wat uit ons doen met die rechercheur van zielen. Maar maak je nou geen zorgen, het komt allemaal in orde. Uh, neemt u me niet kwalijk, is deze stoel. <tie> Ach, lieve elk. meneer Crampton. Wat een toeval. Ach, en hier van Landers ook. het is een kleine wereld. Ja, volgt u ons eigenlijk, regisseur? Volgen? Met die benen van mij? <tie> Ja, zo is het beter. De dokter zegt dat ik eigenlijk naar het ziekenhuis moet om mijn de weg te nemen. Maar daar voel ik niet voor. Je hebt die dingen niet voor niks. Ach, wilt u me even de zoute pinda's aanwijken? Ik heb nog niet eens zo'n beten. Hm. Een Gezellige tentje. Hm? De eerste keer dat ik hier kom en meteen ontmoet ik oude vrienden. Loke pinda, is in mevrouw? Nee, dank u. Hm. Ik kan er gewoon niet afblijven. Nog uh, nieuws van de dierbare afwezige, meneer Crampton? Van wie? U, uw vrouw bedoel ik. Oh ja, ik heb bericht gekregen. Werkelijk? Nou, godzijdank. Ik wil u wel zeggen dat ik uh, vervelende vermoedens had. Hè? Hebt u de brief bij u? Ze heeft me gebeld. Gebeld? Ja, ze komt vrijdag terug. Voor oh, deze vrijdag al. Nou, dat is nog beter dan een brief, niet?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 Maar ik ben nog even bij Dixon geweest, om naar die koffer te kijken. Toch? Ja, er is iets typisch met die koffer. Hoe verdorie, daar komt mijn drankje. Zegt u maar niet. Maar volgens mij is het geen premier. Geeft u iemand het een fooi? Ja. Nou, doet u dat maar een familie kent. Die zal ja. even lelijk op zijn neus kijken. Alsjeblieft, meneer. Uh, zet het maar op mijn rekening, George. Natuurlijk, meneer Kensen. Oh, nou, dat is erg aardig van u.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 Is het die mevrouw Kremten? Een van onze grootste cliënten. Tja, nou, die zal ik wel moeten ontvangen. Heb jij overigens enig idee hoeveel bruine folio enveloppen we de volgende 18 maanden nodig hebben, Jones? Uh, nee, neem me. Het hoofdkantoor wil het weten. Wil jij deze formulieren verder in en laten we hier aan mevrouw Krempton binnen? Uh, ja, meneer. Gaat u zitten, gaat u zitten. Zo. So. En uh, wat kan ik voor u doen?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 Morgenavond vliegen we naar Portugal. Ik weet werkelijk niet wat ik doen moet. Elke andere dag... Band... Ja, meneer Dennett, ik ben een geduldig Ach, mens. Ach, natuurlijk, maar... ik heb het. Dat ik daar niet eerder op gekomen ben. Moment. Ja, hallo, Dennet hier. Geef u me even het hoofdkantoor. Ik moet meneer James persoonlijk spreken. Zegt u maar dat het zeer dringend is. Ja. Ik kan u tot na genoegen meedelen dat alle moeilijkheden zijn opgelost.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 Ik kwam hij aan dat u de kwestie zelf kan oplossen. Ah, de top hebben ze goed praten. Eh, ja, oké, dankjewel. Neemt u mij dit uh, op onthoud niet kwalijk, meneer Kremten. Ik zal meneer James hier verder niet meer lastigvallen. Ten slotte heeft hij mij met de leiding belast. Ik zal het geld laten komen. Laten we een beetje voortmaken. Niet zo veilig op straat met zo'n bedrag. Waar staat uw wagen? Precies op de hoek. Opschiet de Jones... Zo waar is het alweer. Oh, Wat is er? Daar bij de Hoe is het met de auto? Zo, nou die andere bovenop. Goed zo. Zo is het wel veilig, denk ik. Dank u zeer, meneer Dennet. En u ook bedankt, agent. Ja, dat is goed, meneer. Maar denkt u er de volgende keer wel om dat u hier niet mag staan? Nou, ik had het bord echt niet gezien. Maar het overkomt niet nog eens. Dat oh, is oké, okay, meneer. Dat is goed, lieveling. Ja, dank je. Nou, dan gaan we maar. Mee. Ik uh, zou uw chef nog laten weten hoe behulpzaam u geweest bent, meneer Dennet. Uh, dank u, meneer. Tot ziens. Tot ziens, mevrouw Kenten. Tot ziens, meneer Dennet. Wat doe oh, ik de politie zag? Dat is ontzettend. Trillend. uitvoering. <laughs> nou, kunnen we nou eindelijk op adem komen? Hè? moeilijkste deel is achter de rug. Van nu af aan is het vliewielen de heuvel af. Kom, Jones. terug terug naar kantoor. Ik had je voor zo'n goed uur gekost. Ik zal mijn lunch maar overslaan. Ik... Oh, neemt u me niet kwalijk. Oh. Oh. Precies tegen mijn zere been. Ja, het is mijn schuld. Ik wou die mensen die daar wegregen nog inhalen. Ik had het idee dat het kennissen van me waren. Oh, ja? Ja, ik herkende meneer Crampton, dacht ik. Ja, klopt. Maar... Die dame die hij bij zich had uh, met die sluier... Dat was mevrouw Kremten. Dat is een vrouw? Ja. Oh, ik dacht dat hij veel ouder was. Ze even zo aan iemand denken. <laughs> ik geloof dat ik maar beter weer naar mijn auto kan hinken... om de oude kennismakje te hernieuwen. Gaat het? Ja, als je de deur achter me dicht doet...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 Wat, uh, wat hebt u in die tassen, meneer Crampton? Raak ze niet aan. Een heel gewicht, hè? Zet neer. Ah, ik ben nu eenmaal een beetje nieuwsgierig. Verdraaid. Dan nou is die opengesprong. Hebt u een bank beroofd, meneer Crampton? Geen enkele beweging, regisseur. Dat is niet erg verstandig van u, meneer. Geeft u dat ding liever aan mij? Is dat de mij waarmee u uw vrouw hebt vermoord? Als je een vin verroert... <laughs> nou, kom nou. Ik ben een oude man. Oh. Oh.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 Spel van Kat en Muis door R.D. Wingfield. Vertaling Helen Wildens. Robinson, Guus Hermes. Crampton, Boffer Jerry, Ine Veen. Arnold, Tony Folletta. James, Willy Ruis. Ada, Web Dekker. Dennet, Tom van Beek. Jones, Frans Vasen. Technische realisatie Gerrit Viering, assistentie Bram Hengeveld, regie Harry Bronk.